Regeringspartij ChristenUnie wil dat de nieuwe marinierskazerne... zoals afgesproken in Vlissingen komt. Volgens de partij moet het kabinet zich houden aan de belofte... die aan de provincie Zeeland is gedaan. De verhuizing naar Vlissingen is daarom nog niet van de baan... zegt Kamerlid voor de Wind. Eerder deze week werd bekend dat staatssecretaris Visser van Defensie... de kazerne in Doorn niet naar Vlissingen, maar naar Apeldoorn wil later verhuizen. De kosten van een verhuizing naar Zeeland zouden te hoog zijn... en te veel mariniers zouden een verhuizing zien... Als als reden om op te stappen. De Chinese president Xi Jinping neemt extra maatregelen vanwege het nieuwe coronavirus in Wuhan. Dat heeft hij besloten na spoedberaad met de leiding van de communistische partij. Er moet meer medisch personeel naar Wuhan en hij laat alle groepsreizen voor toeristen stilleggen. Ook autofabrikant Peugeot grijpt in. De autoproducent haalt 38 medewerkers uit zijn fabriek in Wuhan terug naar huis. Die moeten eerst een tijd in quarantaine voordat ze in het vliegtuig naar hun thuislanden mogen stappen.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 In de Eredivisie heeft AZ met 2-1 gewonnen van Herenveen Na nederlagen tegen Sparta en Willem II wist AZ in Friesland dus wel te winnen. Op dit moment zijn Heracles Feyenoord en RKC tegen VVV nog bezig. En later treffen Sparta en Fortuna elkaar in Rotterdam. En het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en nevelig. En het blijft op de meeste plekken droog. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen overwegend bewolkt. In het zuidoosten kans op wat zon. En met 6 tot 9 graden wordt het iets zachter dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.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 En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens, zo bring worden fabriek. Fabricate, hoe je het ook wel noemen, met Love Was Real onderweg zometeen. Remix van Chris Cross de Amsterdam, kraantje Papi en Tabita. Die grote hitte. Uh, Moment Zonder jou. Oh, Kars Housen komt eraan, maar eerst die Torn Foot met More Life. Doordat hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. I you voor zaterdagavond op ZDF De Earnshaw Club Revision. En daarvoor horen we de remix van uh, Chris Cross Amsterdam. Kraantje Papi Tabita Met de uh, moment zonder jou. Ooit gezongen in de jaren negentig door uh, Nestiep. Ik heb even een beetje shownieuws nieuws voor je. Familieleden van Prince hebben hun rechtszaken tegen diverse personen... die bij de dood van de popster betrokken zouden zijn geweest... in de afgelopen maanden ingetrokken. Zo meldt de Ossayet Press uh, afgelopen maandag. En er komen geen gastoptreders van bekende internationale artiesten... Tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Zo vertelt de muzikaal leider Erik van Tijn. vertelde u afgelopen maandag in het praatprogramma OP1. Op 1, eigenlijk heet het gewoon hè. En Tino Martin, die, die treedt voorlopig even niet meer op. Want uh, die heeft afgelopen maandag zijn optreden in Carré Staak vanwege stemproblemen. Als gevolg van griep en verkoudheid. En uh, hij heeft een paar concertjes gezegd, maar die gaan allemaal, uh, meen ik, in februari weer door. Dus uh, het gaat om goed komen. Oh ja, hè, het heerst, hè. Gelukkig nog geen, uh, hoe heet dat virus? Het coronavirus, hè. Laten we niet hopen dat het in Nederland uh, ook komt. Want uh, ja, het is, uh, het is een drama. Zie CfM's Antwoord, de Nightwalk. Leuke dingen, zaterdagavond. Jouw stapavond met de beste hits op de radio. Wat dacht je van uh, de C&C Music Factory? Die had uh, jaren geleden, in de jaren negentig, een grote hit met Sweat. En Moreno uh, Pasolato heeft er een remix van gemaakt. Alleen dit is dan zonder de vocals. Ik dacht dat ik de vocals mee had gehad, maar ik heb de verkeerde versie meegenomen. Ja, het zijn allemaal uh, white and black labels dus, uh, Maar het is in ieder geval Sweat van Moreno Pasolato. De remix, hoort nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Wat Vibing, de seizoen remix. En daarvoor hoor die muziek van Moon Rocket met de... de, Simon, de Retired, met de Chocolates. Mathij en Omaich remix. CFM's antwoord, het is zaterdagavond, dus 25 januari alweer. Het is alweer de, de laatste zaterdag van de, de maand januari. Eerste jaar, het nieuwe jaar moet ik zeggen, 2020 gaat erg snel voorbij. Eerste maand zit er alweer op, dus ik uh, weet niet of je al leuke dingen gedaan hebt. Maar in ieder geval vanavond een paar tipjes, kleine tipjes, ik moet zeggen, het is nog een beetje rustig allemaal. Want de, de, de meeste top-dj's die we allemaal kennen natuurlijk... die uh, zijn allemaal op vakantie of zijn druk in de studio aan het produceren. Dus uh, in ieder geval, zoals altijd, iedere zaterdagavond in de Escape in Amsterdam... met het wekelijkse feestje Brainwash. begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Want natuurlijk, onze eigen zandvors, dus Raimundo. hij doet daar de lijn op voor de vrijdag en zaterdag. En vanavond op deze zaterdag heeft hij meegenomen Charms. En de MC is Janto... Vanavond dus in escape Amsterdam een het wekelijkse feestje Brainwash. Als we doorlopen. recht rechterkant komen we bij Club R. Daar is vanavond de Afro Bros. Het begint ook om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. Club R, daar moet je wezen. En uh, voor meer informatie check de website uh, r.nl. Met uh, Mitchell Kelly in Victim Kemsco. Nee, Shankson Breakfast and Liva. En het bij Ashi Foreiro. Dat vanavond dus in Club R. Vanavond Afro Bros. En nog een wekelijks feestje vanavond in de Melkweg is Encore. Het vanavond ons thema It's a London Thing. Begint er op de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg. Hip hop en R&B. Voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl met onder andere Lee Mills, Patrick Ricks, DJ Prime, Diversity en Waxfriend. Vanavond dus in de Melkweg. Encore, It's a London Thing. Tot zover ook een korte party update. Volgende week, niet vergeet. zet die agenda. Winterfest in uh, Purmerend. Ja, zou je denken van, what the fuck is dat? Nou, is van de heren van oude jongens krentenbrood onder andere. Ik weet niet of je ook kent van uh, Electronic Picnic. Vorig jaar hadden ze een, een winterfestival. van, nou, dat was uh, ja, in de modder. Nou, nu is het uh, zonder Electronic Picnic, uh, is het gewoon een winterfest. En uh, het wordt gezellig. Dus uh, drie tenten maar. Maar echt uh, feestmuziek, hardcore muziek en Nederlandstalige muziek. Dus uh, Après ski wel te verstaan. Dus het wordt weer heel gezellig. En ik ben er de hele dag bij aanwezig. Dus, uh, volgende week, dus Winterfest in Purmerend. Dat is bij het zwembad uh, Leegwaterpark. weet je dat ook moet hebben. CFM Zand wordt door met muziek. Brokenaars. Het laatste schijnt dit: The Whistle, wordt Nu hier op CFM Zand wordt in de Nightwalk. Shake it, shake it, shake it, shake, it. shake, it. shake, it. shake it. SHY&P met Holding On, de clubpicks en daarvoor Aqua, Singas. Door uh, Anthony Klamaran met Shake It. En ze werd even tijd van de Nightwalk 10, welke plaatsen zijn erg populair. Kan je zeker verwachten als je vanavond nog gaat stappen. herderende in de clubs, Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of waar dan ook in Nederland. Deze week op 10, Sony Vondera en uh, Sonicraft met flashbacks. De extended mix op tegen... Madison Avenue in de remix van Mouse Team met Don't Call Me Baby. Op acht, Ovia met Soldier. Op zeven, Endel, Pump It Up. Op 6, Justin Martin met uh, Needs. Op 5, Peter Brown met Troubles. The Richard Earnshaw Revision. En op 4, Supernova en Marley Munro met Can't Stand It. Op drie deze week Morena Basalato met Gonna Make You Sweat Die moest ik er straks draaien, maar ik heb weer een of andere vage remix gevonden. En uh, ja, ik had ze al erbij, maar ik heb de verkeerde meegenomen. Deze week op twee Mark Dimeo en Liz Jan met uh, Surrender. En deze week op één nog steeds op één de plaat die al heel grijs gedraaid is... Hier bij ZFM Zandvoort, Santorini en Milk Bar met de Manhattan. Nou, die gaan we dus niet draaien, want die is al zo vaak gedraaid. Dan is het net zo'n eentonige, Ik je net zo goed de cd aanzetten. Op repeat en dan gaan we met z'n allen naar huis en dan gaan we gewoon 24 goede dag naar het nummer luisteren. Het is een lekker nummer, laten we eerlijk zijn, maar niet continuën. Ik heb een andere, Lydia Scarfo fights. Met Until the End, de Zeb Junior mix. sure dat is hier op ZFM Zandvoort in the Nightwalk... voor de Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer op. De tijd vliegt gewoon voorbij. Niet getreurd. Zometeen na het nieuws weer DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. Voor nu nog even muziek. Die, die, die, die, die. die, die. Ja, nog een biertje graag. doen, maar, ja. DJ Waddy en Rio Della Duna met Fine. Ik zeg tot zometeen na de break.